Een hele goede nacht. Je luistert naar Lust, het programma op Radio 1 over liefde, seks en relaties. Een van de vervelendste dingen om mee te maken is toch wel een break-up. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, of misschien zit je er nu wel middenin. Een relatiebreuk. Helemaal is het heftig wanneer je het echt niet ziet aankomen... en zelf nog lekker op je roze wolk zat, dan, uh, ja, dan kan het helemaal behoorlijk pittig zijn... Heel erg rot, maar ook heel erg herkenbaar. En dus wil ik het er vannacht met je over hebben. Later dit uur praat ik in elk geval met onze seksuoloog Wil Berghuis... over de gevolgen van een break-up. Maar wist je ook dat je letterlijk een gebroken hart kunt krijgen? Van een break-up bijvoorbeeld. Gewoon echt letterlijk. Hoe dat zit hoor je vannacht van een cardioloog. Maar eerst gaan we even de straat op met de vraag... wat is eigenlijk de beste manier om je partner te dumpen? Natuurlijk, dat moet kunnen, want als je het niet meer ziet zitten. Ja, beste manier. Ik weet niet of het eigenlijk wel een beste manier is. Dat is eigenlijk nooit echt leuk om te doen. Ik heb persoonlijk heb ik er ook echt een hekel aan en stel ik het misschien zelfs wel uit. Ja, als het nodig is, als het niet meer werkt, dan werkt het niet meer. Ja, ik bedoel, het is toch een gebrek aan intelligentie, denk ik. Dat mensen toch uh, de, het dumpen. Ja, wat dumpen? Dus het klinkt wel een beetje heel hard eigenlijk, dumpen. Dumpen doe je met afval. en nou ja, dump vind ik echt gewoon uh, ja, heel loesdrachtig. Nou, Dat zeiden de mensen op de straat vanmiddag over break-ups en dumpen. Straks hoor je zoals elke week ook mijn BNN-collega's in Boyds Bar meepraten over hun break-up verhalen. Maar ik wil ook graag jouw verhalen horen. Jouw meest heftige break-up. Wat gebeurde er en hoe ging je ermee om? Je kan bellen op het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Voor al jouw verhalen over break-ups, relaties die stuk lopen. Heb jij het uitgemaakt? Maakte je vriend het uit? Hoe ging je erin om? 0800-1121. We, were with the We were listening to the Rolling Stones. I see a cloud in the sky. See a single reason why.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 Saying goodbye is the soundtrack of my life. Julian Villag, een soundtrack of my life. Zoals elke week zitten een paar van mijn BNN-collega's in de bar... om te drinken en om te praten over het onderwerp van deze nacht. En vannacht is het de beurt aan Fiep, Edwin, Milou, Stef, Betten en Arco... om te praten over break-ups. Hoe vaak zijn zij eigenlijk in hun leven gedumpt? Bar... Oh. vaak gedumpt. Nog nooit. Ik denk dat ik in mijn relatie, de eerste zeven jaar, ongeveer, uh, nou, één keer per maand werd ik wel gedumpt. Door mijn, door mijn vriendje. En elke keer kwam je weer terug. Ja, dat was, dat was een beetje de sport. En dan dumpte ik hem weer en dan ging ik weer vreemd met iemand. Dan ja, maar dan, precies, dan ga je toch niet vreemd als, je, als het uit is? Nee, je dat riep ik dan. We were on a break! <laughs> ja, uiteindelijk heeft het zeven jaar geduurd, Maar het verfijne van het... Uitmaken was dat je daarna weer goedmaakseks kan hebben. En man, die is goed. Maar dan weet je dus wel heel goed in het uitmaken. Ja, ik denk heel goed in. Dus hoe, hoe pak jij dat diplomatiek aan? Ja. Oh, gewoon op een gegeven moment kan je, kan je ook korter zijn. Door gewoon te zeggen, nou ik heb er geen zin meer in, daag. Ja, maar je, je kan, het wordt zo'n ding, weet je. je. Op een gegeven moment wordt het zo lastig. Ik heb alle varianten gehad, echt de extreem pijnlijke na heel lang... En dan in een heel goed gesprek. Of de per sms. Of de gewoon helemaal... Per, ja, ge ge oh, ja. per sms of hoor Ja, WhatsApp zelf. Je bent gedumpt per sms. Je hebt gedumpt per sms. Je gedumpt. Wat stuur je dan? Ja, wat stuur je dan? Uh, ik uh, Ik rijd nu een tunnel in. Ja. <laughs> ik, maar dat was niet Metaalig. een hele serieuze relatie, lijkt me. Nee, nee, nee. nee dat niet. Nee, kijk, maar met, met een echte relatie, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat het gewoon... Dat je het te lang uitstelt. Dat ik het te lang uitstel. Omdat het gewoon. je families zijn helemaal verwoven. En ja, er staat zoveel belang op het spel. Je kan niet meer voorbij dat punt kijken. Van... Je kan je niet voorstellen hoe een leven is zonder diegene. Letterlijk. Ja, ook dat je dan denkt van. Nee, maar weet je. Oh, kerst oud en oud nieuw. Nou, ik doe het daarna wel. Ik ja. Het ja, ja. is alsof het juiste oh, ja. moment bestaat. Oh, ja, maar ja, zouden dan... we op vakantie gaan. Ja, dat ja, is ook niet handig. Ja, en dan vloekt het eruit. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ik heb ook, ook wel zo'n moment gehad dat je het echt veel te lang uitstelt. En op een, op een avond toen liepen we samen op straat en totaal zwijgend geen idee meer wat je tegen elkaar moet vertellen. Dat je echt denkt, oké, okay, nu ontkom ik er echt, echt niet meer aan. En dat, je, nou ja, dat is heel pijnlijk, dat je gewoon niet eens meer iets tegen elkaar kunt vertellen dan wat dat ja. Maar je hebt soms ook ineens zo'n epiphany, dat je, ineens, ineens, dat je echt beseft dat het, dat het niet meer werkt. In één keer. Ah, dat heb ik nog nooit zo gehad. Ja, dat heb ik echt één keer gehad. En toen heb ik het gelijk die niet direct uitgemaakt. Ik dat doe het ook met heel veel alcohol. Ja. Heel veel alcohol erin trappen en dan uitmaken. Maar jij doet alles met alcohol. Ja, dat was, ja volgens mij leert. heb ik inderdaad. Met elk onderwerp. Mm, lastig probleem, alcohol. Ik ja. ben alleen maar heel erg gedumpt. Ja, maar dat is ook veel beter, want dan kun je oh, die slachtofferrol gewoon pakken. Ja, toen ik, klein, toen ik jong was, met mijn eerste vriendjes, toen maakte ik het nog uit. Dan had ik een vriendje van 14. En ik was zelf ook 14, kwam op mijn verjaardag. Een, een op rode huis. roos. En toen gaf hij die rode roze. Toen zei ik: Ik wil het uitmaken. Mm -hmm. Ik denk dat dat de laatste keer is geweest, ongeveer, dat ik het heb uitgemaakt. En daar ben ik alleen maar. Keihard gedumpt. Oh. Maar echt heel tragisch. En hoe komt het dan? Wil jij dan te lang door of zag je ze echt elke keer niet aankomen? Nee, ik ben echt een Romanticus. Als ik, als ik verkering heb, dan, dan denk ik dat het voor eeuwig is. En uh, ja, dan, dan maak ze het gewoon op een gegeven moment uit en dan had ik het totaal niet zien aankomen. En dan voel je zo, voel je zo de vloer onder je voeten wegzakken. En dan, uh, ja, het is echt vreselijk. Ik heb echt jaren liefdesverdriet gehad. Echt, uh, oh. ja, het is echt heel zielig. Zielig, hè? Ja. Yeah. Ja, het is, het is... Uh... Ja, want dan ben je net, net klaar en dan nieuwe relatie. En dan word je direct weer gedumpt. En dan... Maar het is ook, het wordt ja. dan een opeenstapeling. Want ik had dan vijf jaar een relatie en dat ging uit. En dan heb je dus super erg liefdesverdriet. En dan na een jaar denk je eindelijk, oké. Okay, nu kan het weer. En ja. ben je weer verliefd. Ja. En als hij het dan na drie maanden uitmaakt, dan denk je, super kort. Maar dan heb je zeg maar dubbel liefdesdrie. Ja. Ja. dat gaat zich opstapelen. Ja, ja, dat is echt, oh man, wat een ellende. Maar nu vind ik heel fijn. Dus nu is het goed. Maar het is Ja, echt. maar dat dacht je de vorige keer ook. Zag ja. ja. je ook niet aankomen. Nee, klopt. Nee, ja. klopt. Nee, ja, nee, stel dat hij het uit zou maken. Nou, ik denk dat ik dan nooit meer verkeer in. Dan begin je er gewoon nee, met een Nee, ga ik aan. nooit meer doen. Klooster. Mijn BNN-vrienden in Boyd's Bar. Tot vier uur hoor je ze nog een paar keer uh, terugkomen. Maar nu is het tijd voor jouw break-up-verhalen. Wanneer werd jij van je uh, roze wolkje afgeknikkerd... of maakte jezelf een einde aan de relatie? Het is tijd voor jouw verhalen. Bel me op 0800-1121. 0800-1121, dat is het telefoonnummer om in de uitzending te komen. En dat is een gratis nummer. En je kunt ook sms'en, dan moet je even lust intikken, een spatie. Dan je bericht en dat dan naar 9090 sturen. Maar bel is wel zo gezellig. Dus bel naar 0800-1121 voor jouw break-up verhalen. Here we are. De muziek een beetje aangepast op het thema van deze nacht. Break-ups, Jordan Lenny Gravis en ain't over Till It's Over. Radio 111, 1, 1 lust. Elke week staat ze weer voor ons klaar en geeft ze deskundig advies over het onderwerp van die nacht. Seksuoloog Wil Berghuis, goeienacht. Nou, we hebben het vannacht natuurlijk over de break-ups, over break-ups, Wil. Uh, met welke ja. problemen na een break-up komen mensen bij jou in de praktijk? Ja, bij mij komen ze meestal in het voortraject, uh, waarbij ze nog de intentie hebben om er toch nog wat van te maken. Maar uh, dan blijkt dat na een tijdje uh, niet voor iedereen haalbaar. En dan, uh, ja, dan moeten we toch uh, na een tijdje concluderen van nou, het is toch maar beter om uit elkaar te gaan. Ja, dat, dat is altijd verdrietig voor mij als therapeut ook, hoor, want dan uh, ja, je wilt toch ook dat mensen wel uh, gelukkig bij elkaar kunnen blijven. Maar ja, dat wil niet altijd. Soms moeten we ook erkennen van ja, nee, nou, dit is niet haalbaar. Het werkt niet. Voelt het dan nee. een beetje als falen voor jou? Ja, een beetje wel. Ja, ja ik ben uh, heel romantisch van aard. <lacht> dus ik heb zoiets van, nou, als mensen echt... Ja, je ziet soms stellen waarvan je denkt, ja, dat is een stel, dat kan niet met, maar dat kan ook niet zonder elkaar en uh, die soms de omstandigheden gedwongen worden haast om uit elkaar te gaan. Ja, en dan denk je, ja, dat vind ik eigenlijk zo jammer. Dat het dan zo werkt. Maar goed, ja, Maar het, het komt vaak voor, nee, en iedereen maakt wel eens een keer een break-up mee. Een, ja. De meeste ook nog wel meerdere dan dat. Ja. En dan zie je heel vaak natuurlijk dat mensen na een break-up... of helemaal losgaan, dat ze echt uh, gaan stappen en uh, ja. met ja. mensen het bed induiken, Of ze willen echt helemaal niets. Nee. Dat zijn een beetje, zijn dat nou een beetje de twee... Beelden die je hebt. Ja, ja, klopt wel hoor. Ik, uh, ik denk dat uh, heel veel uh, mensen zoiets hebben: van nou, uh, he, he, hangt ook een beetje van het voortraject af. Hè? Is het een lang en pijnlijk en verdrietig voortraject geweest? Dan uh, hebben mensen toch wel zoiets: van nou, laat me alsjeblieft maar even. Ik heb er echt helemaal geen zin meer in. Ik ben helemaal klaar met die mannen of met die vrouwen. En, uh, maar aan de andere kant uh, zie je ook wel uh, uh, mensen die dan zeggen: van nou, juist dan. En nu ben ik vrij en he, he, ik ben eindelijk van hem of haar af. Nou, dan kan ik weer eens even lekker om me heen gaan kijken. En uh, niet gericht direct op een vaste relatie, maar eerst eens even wat, uh, wat rondrommelen en lekker genieten. Nou ja, dat snap ik ook. Wat en, is tot... nou slimmer om te doen? Ja, dat hangt er helemaal vanaf. Ik denk dat uh, dat ook een beetje te maken heeft met uh, ja, hoe je als mens in elkaar zit. En... Um... En dat, dat is net als sommige mensen op vakantie. Hè? Die vakantie echt gebruiken om echt alles van zich af te zetten... en dingen te doen die ze anders nooit doen. En um, andere mensen gebruiken vakantie juist om tot zichzelf te komen... en, en tot rust te komen. En ja, dat, dat zie je mee ook. Hoe verwerk je zoiets? Ja, de een verwerkt het door juist uh, uh, lekker uh, los te gaan... En, uh... Dan met die en dan met die en de ander zegt van nee laat me juist maar eens even een moment van bezinning uh, nemen en uh, even tot mezelf komen. Ik denk dat het voor alle mensen belangrijk is om daar een beetje balans uh, in te krijgen. Wat zijn nou over het algemeen de meest heftige breakups? Wanneer, uh, ja, wanneer heb je er het meeste pijn van? Ja ik denk toch als je uh, een beetje als donderslag de heldere hemel. Hè? Als je heel erg nog van iemand houdt en die ander houdt echt helemaal niet meer van jou... Uh, dat gebeurt ook vaak als er een derde in het spel is. Uh, als die ander uh, al langer, veel langer een relatie blijkt te hebben... waar jij niets van wist. Hè? Dus jij leefde nog in je droomwereld en die ander eigenlijk al lang niet meer. Dat zijn hele pijnlijke... Kijk, als ze alle twee al uh, jaren een beetje aanvoelen van... nou, dit gaat eigenlijk niet goed. En uh, we hebben wat ruzie. En uh, ja, dan sta je daar toch iets anders in... als dat je denkt van nou, het is allemaal nog prima. En uh, dan ineens hoor je van, uh, ja, die ander houdt niet meer van mij. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus um, dat vind ik altijd heel, ja. heel verdrietig. Als de een nog helemaal in de liefde zit... en uh, ja de ander heeft dat eigenlijk niet zo. En, en wat voor gevolgen heeft het dan over het algemeen? Want het lijkt me dat het voor een volgende relatie... ook nou ja, niet uh, echt een goede raadgever is. Nee, nou, dat hangt ook af van uh, ja, je, je geschaad vertrouwen. Hè, daar heb je het vaak over. En, en zeker als er een derde in het spel is, dan, dan zijn mijn, mensen toch erg uh, ja, verdrietig door uh, het feit dat ze bedrogen zijn. En uh, dat vertrouwen is geschaad. En uh, dat duurt wel even voordat dat weer hersteld is. En dan uh, zijn ze ook vaak heel, heel erg op hun hoede in een volgende relatie. Ze zijn natuurlijk vreselijk gekwetst, en uh, ja, dat, dat doet pijn. En dat is ook een mooie manier van zelfbescherming... om dan in een volgende relatie daar toch wel een beetje alert op te zijn. Van, hé, uh, hey, hoe gaat dat hier? En kan ik mezelf hier wel volledig gaan geven? Dus dan ben je een beetje op je hoede. Dat is en, heel begrijpelijk. Ja, ja, ja, ja. ja. en wat, wat je ook vaak hoort tenminste, ik uh, hoor uh, regelmatig toch vriendinnen die het dan uh, uit hebben... en dan een week later, ja, ja, we kwamen elkaar weer tegen... en toen gebeurde er toch wel weer wat in ja. uh, de slaapkamer. Is dat ja. nou zo'n uh, slim plan? Ja, nou ja, weet je, ik zeg altijd gevoel. En zeker liefde is niet iets uh, hè, wat je met een knop zo weer aan en uit kan zetten. Dus uh, het is heel begrijpelijk als je een hele tijd iets ge gehad hebt samen... en je uh, hebt heel erg van iemand gehouden dat dat niet in één keer verdwijnt. En je hebt je toch aan iemand gehecht. En uh, je hebt toch uh, een stukje geschiedenis samen. En uh, ja, je bent ook ooit eens op iemand gevallen. Hm. Dus ja, dat dat toch nog weer een keer gebeurt... op het moment dat je eigenlijk weet van ja, we zijn uit elkaar... Dat snap ik wel en dat gebeurt, dat gebeurt ook wel heel vaak. Maar ja, wees daar wel voorzichtig mee. Wees dan, eh, zeker als je de partij bent die eigenlijk nog wel van hem of haar houdt... Eh, dat je ook beseft van ja, als ik dit doe, dat betekent dat ik me weer met iemand verbind. Dus, en ik zat net in dat loslatingsproces. Ja, dat maakt je dan wel extra lastig ja, voor jezelf. Ja, maakt maak je het zelf een stuk moeilijker inderdaad. Ja. Nou, ja. Vooral ja, vroeg je hard. Dat lijkt me in alle gevallen een, een goede advies. Wil, dank je wel. Later vannacht, dan uh, praat ik nog even met je... want dan uh, bespreken we een vraag van een luisteraar. En uh, als jij nu zit te luisteren en je denkt... ik heb een vraag op uh, liefde, relatie of seksgebied voor wil... dan kun je eventjes mailen en uh, doe dat dan naar lust.bnn.nl. Wil Berghuis, tot straks. Tot straks. selfish or is it wrong the self-righteous We or... Nederlandse singer-songwriter Dennis Kolen... Vro zat vroeger in de band Wyatt... en dit nummer is Breaking Your Heart. Een hele goede nacht, Hans. Hoi, met Hans. Hans, we hebben het over break-ups vannacht in Lust. Ja. En bijna iedereen heeft er wel eens een keer eentje meegemaakt... of meerdere vaak zelfs. Juwelijk. Juwelijk. Jij ook, dus... wat was jouw meest heftige... Nou, mijn meeste herstel was eigenlijk bij mijn huidige vriendin Simone. Dat klinkt eigenlijk heel raar. Oh, ja, maar, ik, uh, ik was het niet. <laughs> oh, <laughs> ik heet ook Simone. Maar goed, uh, ja, want het was heel raar, want wat gebeurde er uh, nou? Uh, we zijn nu weer bij elkaar en uh, we zijn dus uh, twee jaar uit elkaar geweest. En uh, dat is dus ook waar ik het uh, nu over wil hebben. Dat ik gewoon uh, dat we op een gegeven moment uh, ja, dat ik niet meer gaan zitten. Mm -hmm. En uh, ja, ben je er nog, Hans? Sorry? Het leek even of je weg was, Hans. Oh, nee, nee, nee. Oh. Ik, ik, ja, misschien moet de telefoon een beetje moeilijk, of niet? Ik weet het niet, nou, ik hoor je nu weer. Maar uh, ga, ga verder. Je, je, je bent weer bij elkaar je, met je vriendin uh, met wie je twee jaar ja. uit is geweest. Tot zover ja, heb juist, ik het kunnen volgen, het maar... Ja, juist. Uitmaken. Want daar gaat over. Dus ja, maar uitmaakt, toen, uh, ja, toen heb ik echt begat van, wow, weet je wel. Ja, precies het gevoel dat jij eigenlijk een hele avond uh, ja. Ja, dat je echt denkt: van ja, dat ik krijgt mm -hmm. want uh, Hoe ja. lang waren jullie bij elkaar toen het uitging? Wij waren toen al drie uh, jaar samen. Oh, nee. Ja, en, en ik kende haar ook twee jaar daarvoor, dat zei ik vijf jaar dat ik haar kende. Ja, dan heb je het niet even over een, uh, een Fling of een uh, One night Stand, dat is wel echt een, uh, een, een diepere relatie. Wonen jullie ook samen en, uh, en dat soort dingen? Of... Ja, ja, nu ook. Uh, en uh, toen hebben we ook samen gewoond, maar mm -hmm. uh, ja, zij heeft Gilles uh, uh, Latourette. Dus daar, um, en dat gaat nu eigenlijk wel een stuk beter. Maar daar hebben we ook heel veel moeite mee gehad. Dus dat je gewoon heel moeilijk om met zo iemand een relatie hebben. Uh, ja, dat was een uh, van de redenen dat het, uh, dat het stuk liep toen de tijd. Nou, de reden, de reden niet. Nee. Maar nee, een nee. van de, de redenen? Ja, ik denk dat wel dat het een van de dingen is die er toen toe geleid heeft. Uh, dat er wel mis ging, want ja, je staat gewoon in de, in de supermarkt en ja, er is gewoon nul controle over. Ik moet mm -hmm. zeggen, na uh, uh, een aantal jaar krijgen de mensen er wel een beetje controle over. Dat ze dus niet uh, de gekke dingen er vallen, maar kinderen bij zijn en zo. Yeah. Maar vroeger, ja, vroeger, vijf jaar geleden, zijn. toen hadden toen, ja, zij echt nog dat ze echt de meest uh, grove en verschrikkelijke dingen. Zijn. En, en, en kijk, dat, dat tegen mij zijn, dat was iets heel erg. Want ik, ja, ik wist wat er aan de hand was. Mm -hmm. Maar het vindt, de eerste keer dat ik haar aan mijn ouders voorstelde, bijvoorbeeld. Dan had ik het tot voor, natuurlijk, wel uh, gezegd uh, ja, dat zij. Ik had de had en dat er dus, ja, dus dingen kunnen gebeuren die een beetje raar overkomen. Yeah. Maar dan moet je toch aan tafel voor de eerste keer met je vader, je uh, moeder en je zusjes. En dan komt er toch in één keer uh, komen er dingen uit die op de radio beter niet. Uh, Nee, nee, dat kan me voorstellen. En, en hoe, hoe ging die break-up toen dan? Want je gaat niet over één nacht ijs, neem ik aan. Het was niet, uh, niet zo uh, padboom en nu is het klaar. Nee, nee, nee. Dat was zeker niet. Uh, uh, het is eigenlijk... Uh, ja, zoiets gaat... Laat ik het zo zeggen, je gaat met zo iemand... en je uh, uh, houdt jezelf ook, ook voor dat je, uh, dat je moet respecteren... dat uh, je wat er heeft. En dat er dus dingen kunnen gebeuren die in een normale relatie, uh, ja, meteen uh, dodelijk zou zijn. Dat die dingen gebeuren ze hebben, gewoon. in de, in de supermarkt, en beginnen ze gewoon. Uh, uh, kapper, kapper, kut, ik pijpen. Ah, Oké. Okay. Ja. Ze trappen ze gewoon uit, en dan ja, Maar goed, dan, dan toen. je dat toch wel waar in de supermarkt? Op een gegeven moment supermarkt. ging dat voor jou, trok jij dat gewoon niet meer, en, uh, en uh, nou ja, moest jij afstand nemen? Of hoe, hoe ging dat toen? Um, nou, ik, je probeert het dus mee te leven, maar, uh, en, ja, maar het gaat toch iets rond je toen. Al die mensen die staan je aan te kijken, ik wat gebeurt Snap ik, ja. Maar hoe, hoe, hoe, hoe gingen, gingen jullie uit elkaar dan op een gegeven moment? Want nu zijn jullie weer bij elkaar, de, tot het gelukkige gedeelte komen we zo meteen, maar ik, ik ben benieuwd okay. hoe, hoe, hoe zijn jullie toen uit elkaar gegaan? Hoe, hoe ging dat? Um, nou, eigenlijk is dat... Onder, in, in, goed, in goed overleg, als je het zo noemen. we zijn met elkaar gegaan, maar het, het, het, het, het, het in goed overleg was zeg maar, uh, wel echt heel veel pijn in mijn hart, want het enige wat, wat, wat op stuk gelopen is, is gewoon ziekte te dus, Het is gewoon duidelijk, want we zijn nu weer bij elkaar en uh, ik weet zeker dat het alleen maar komt ik het nu een beetje kan uh, controleren, zeg maar. Mm -hmm. uh, is er ook een velder dat in huis Het schelde ooit en dat is onder de toestaat. Uh, of deze seks, nee, dan denk je van... ik heb een strafstel, nu ga allemaal uit. Maar echt in het openbaar... Uh, lijkt het meer op boost. Hoe zijn jullie weer bij elkaar gekomen dan? Want het is sinds kort weer... Uh, uh, of tenminste twee jaar zijn jullie nu weer bij elkaar... geloof ik, zei je? Ja, ja, ja. ja. ja. We, zijn, uh, ja. ja, ja, ja. we zijn twee jaar oh. weer bij elkaar... en vervolgens zijn we ook twee jaar echt... Uh, uit elkaar geweest, waarvan we... een, uh, een jaar echt geen contact hebben gehad. En, en wat was dan weer, wanneer sprong de vonk weer over, wat was het wat jullie zo aan elkaar miste dat jullie toch nu weer gelukkig bij elkaar zijn? Uh, op een feest was dat. Uh, was ik in, uh, een uh, meeting, ik zit bij een, uh, een bonenclub en uh, zij was daar met een broer van haar en uh, die, die kende ik ook wel, maar uh, hun waren in de voorstelling dat ik dat niet, niet zou zijn en ik was dat dus wel. En mm -hmm. uh, ja, op die manier kwamen we elkaar gewoon echt tegen het lijst. Want dat, op dat moment is het gewoon weer, weer, weer echt over de uh, mensen het gewoon echt weer aangewakkerd. Ja, en, en nu geen enkele twijfel meer, uh, geen moment meer dat je denkt aan uh, weer uit elkaar gaan. Uh, nou, ik, ik, ik, dat is precies wat ik net zei. Uh, zolang zij die uh, ziekte onder controle heeft, uh, ja, denk dat ik voor, dat het gewoon hartstikke goed gaat. Ik, ik, ik ben zelf een uh, uh, ja, heel erg uh, sociaal en een, uh, ik, ik, kan, ja, ik ben heel erg open tegen mensen en zo en dus, dus ik ja ik ben niet iemand die maar op zaterdagavond thuis blijft zitten met zijn vrienden om daar een half dingen uit te gooien ik wil gewoon nergens heen kunnen gaan mm -hmm. ja dus ja. zolang dat allemaal goed gaat en dat, dat is nu op dit moment zo Blijven ja. jullie nog gelukkig bij elkaar? Nou, ik hoop dat het nog heel lang zo blijft, Hans. Ik uh, ben blij met je gesproken te hebben. Een ja, hele fijne nacht. Ja, ik heb, ik dacht, heb een... was inderdaad dus wel een, een, een, een, kregen wij een nieuwe buurvrouw. En uh, toen uh, zaten wij achter in de tuin. En dan, uh, toen was, was het mooi weer, dus vorig jaar geweest. En dan, dan in één keer dan begint ja. er een laagste ding eruit te spraken. En dan zijn okay. de kinderen vol. En ook de kleinkinderen van de buurvrouw zitten wel ook in de tuin. Kijk, en die krijgen het wel allemaal mee. Mm, snap ik, maar het, het gaat nu toch het gaat nu goed met, verder met jullie. Er zijn af en toe eventjes ups en downs uh, eigenlijk, zeg je. Nou, dat, het, dat heeft iedere relatie toch? Ja, het, het, het, nou nee, het eigenlijk zijn het helemaal geen downs. Het, uh, het, het is gewoon vervelend voor de buren. Ik weet wat ze allemaal bereiken af. Ja, dat is voor mij uh, generatief. Hans, ik, uh, ik dank je voor je verhaal en uh, ik wens je nog een hele fijne nacht toe. En als jij ook wil meepraten over breakups, ups want daarover gaat het vannacht in lust, dan kun je bellen naar 0800 1121. 0800 1121, dit is Doe. search for something. Something, good, something so pure. Well, I believe if you find One thing you must fight, for then you. In van de Adlibs, doe een an Angel by my side. Lust Simone Veelands Radio 1. Een gebroken hart. Dat is een uitspraak die we vaak gebruiken als iemand liefdesverdriet heeft, maar je kunt dus ook letterlijk een gebroken hart hebben. Janneke Wittekoek is cardiologe. Goedenacht Janneke. Goedavond. Hallo. Een gebroken hart bestaat dus echt. Ja. Je zult het niet geloven, maar een gebroken hart bestaat echt. Ik heb er nog nooit van gehoord. Hoe kan dat? Uh, nou, de laatste tijd is er wel weer wat meer uh, aandacht voor. Maar uh, wat het eigenlijk... Uh, kijk, je hebt natuurlijk een figuurlijk gebroken hart. Hè, dat je je gewoon heel uh, slecht voelt en dat je een liefdesverdriet hebt. Maar... Er is ook een uh, beeld waarbij je hart uh, ja tijdelijk gewoon eigenlijk niet goed functioneert. Wat, dan, ja, wat eigenlijk net lijkt alsof je een hartinfarct hebt gehad. Mm -hmm. En wat dan het gevolg is van een, ja, zeg maar een hele grote overdosis van ja, aan stresshormonen. Laat ik het zo maar even uitleggen. Dus je kunt en... het ook krijgen door letterlijk liefdesverdriet. Dat kan. Dat kan. In de literatuur zijn een aantal studies beschreven van mensen die dan ja, een hele heftige emotionele gebeurtenis hebben meegemaakt. Variërend van uh, uh, ja, zeg maar een, uh, het overlijden van een dierbare of, of uh, in dit geval ook uh, heftig liefdesverdriet of ja, mensen die heel veel stress hebben omdat ze... Ja, omdat ze veel schulden hebben, dat, dat staat allemaal beschreven. Dat kan dus een, een dusdanig heftig effect hebben op, op de hartspier, dat dat beeld geeft van een, van een hartinfarct. En wat dus ook die klachten geeft. Heb je wel eens iemand in de praktijk gehad bij jou die daaraan leeft? Uh, ja, ik heb zeker zo iemand in mijn praktijk gehad. Niet op het, uh, niet op het acute moment zelf. Hè, want dat, uh, dat was echt in. Uh, die mensen die worden meestal. Omdat het zo'n heftig. Uh, uh, ja een klachtenpatroon kan geven uh, ja, zeg maar als een hartinfarct hè met, met een, kan ook met al de ja met een heftig drukkende pijn op de borst uh, kortademigheid dat soort dingen die mensen komen dan toch in eerste instantie op de eerste hulp waar dan de diagnose gesteld wordt dat er uh, sprake is van een hartinfarct of mogelijk sprake is van een hartinfarct en als er dan en uh, de meeste normale gang van zaken is dat er dan gekeken wordt naar de doorbloeding van de hartspier dus zo'n de patiënt wordt dan uh, gecatheteriseerd waarbij ze dus kijken naar de bloedvaten. En dan zien ze dat die bloedvaten helemaal normaal zijn. En dan uiteindelijk uh, uh, wordt dan toch die conclusie getrokken. Meestal kom je daar dan achteraf. Ook achter dat er toch een hele duidelijke emotionele trigger is geweest... waarop dat hart uh, ja, dus zo gereageerd heeft. Oh. En ik heb ze in mijn praktijk uh, heb ik vaak de nazorg gezien. Dus dat de, de eerste opvang in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. En uh, dat ik daarna uh, de patiënten dan verder uh, vervolg. En ja, daar, je ziet gelukkig dat dat uh, na een aantal weken tot maanden wel weer volledig herstelt. Je gaat er niet aan dood in ieder geval? Je gaat er niet, je gaat er, uh, niet aan dood, nee. Maar wat gebeurt er dan verder met je? Moet je nog iets doen of moet je gewoon rust houden? Wat is het advies? Nee, het is, uh, het is inderdaad gewoon rust houden. En natuurlijk zoveel mogelijk proberen om, de, om die emotionele uh, factor onder controle te krijgen. Op wat voor manier dan ook. En dan is het toch een kwestie van, uh, uh, ja, van tijd. Dat, dat, dat gaat op, op een gegeven moment herstelt zich dat vanzelf weer. Ja, daar heb je dus ook geen medicatie voor nodig. Hm. Nou, nooit, gehoor, nooit eerder van gehoord, maar grappig dat het ja. kan. Of tenminste grappig als je het overkomt. Terwijl oh. het niet zo erg prettig zijn, nou, nee, kan ik me voorstellen. Niet. Nou, uh, iets anders. Ik las laatst ook nog ergens... dat een asprintje dus kan helpen tegen liefdesverdriet. Niet zozeer tegen de, uh, het hart, het de, de letterlijke lief, uh, gebroken hart... maar echt tegen liefdesverdriet. Duurlijke gebroken ja. hart. Ja, ik heb die vraag ook al een keertje eerder gehad. Uh, kijk, je kan je natuurlijk voorstellen dat als je... Uh, heel erg liefdesverdriet hebt of in dit geval dan een uh, zeg maar ge figuurlijk gebroken hart. Dat je uh, ja dat, dat, dat kan dusdanig veel stress met zich meebrengen. Dat je spieren wat meer gespannen zijn, dat je uh, misschien op een andere manier ademhaalt. Uh, nou ja, gewoon dat, je, uh, dat kan ook klachten geven van pijn op de borst en, en nou ja, gewoon een algeheel gevoel van je niet lekker uh, voelen. En uh, ja, daar kan een, uh, een, een aspirintje kan daartegen helpen. Dus dat, uh, ik geloof wel dat dat uh, in, in die context beschreven is. Maar dat aspirintje dat helpt in ieder geval niet tegen het uh, gebroken hart waar we het eerder over hadden. Waarbij er dus echt. Uh, dan ja, is er meer aan de hand. Dan is er echt wel iets meer aan de hand. En dan uh, uh, kan je niet één aspirintje nemen en dat het dan de volgende dag weer over is. Dat heeft uh, meer tijd nodig. Ja, ja. zelf al is last van een gebroken hart gehad, Janneke. Uh, wie niet, zou ik haast zeggen. Daar <laughs> hebben we allemaal in eniger, op enig niveau wel mee te maken gehad. Gelukkig is dat alweer heel lang geleden. Gelukkig, gelukkig. Ik vond het leuk je gesproken te hebben. Janneke Wittekoe, cardioloog, dank je wel. Graag ja, gedaan. Fijne nacht. Echte klassieker Elton John en Don't Go Breaking My Heart. En we hebben het hier in Lust Vannacht over break-ups, relaties die uitgaan. Iedereen heeft het wel eens een keer meegemaakt of meerdere keren. Zo ook uh, Frederik, goedenacht. Ja, goedenavond. Goedenacht. Uh, ja, goedenacht, ja. <laughs> ja. Um, ik uh, heb het nog niet zo gehoord, maar ik was uh, geïnteresseerd eigenlijk ook in het aspect... Uh, Degene die het dan uiteindelijk uitmaakt. Mm -hmm. uh, uh, het is mij namelijk verschillende keren uh, voorgekomen dat. Uh, uh, goed, ik, aan de ene kant ik was nog vrij jong, mm -hmm. vond ik tenminste, maar ik, ik, ik was het vrij laat eigenlijk met het begin. Mm. Ik was uh, ja, 18,5, bijna 19 toen ik het eerst. Uh, met een meisje echt een relatie uh, had. Nou, valt toch nog wel mee, toch? V ja, of ik weet, een weet beetje het. Een dus, uh, relatie. Ik hoorde altijd van uh, andere uh, uh, jongens die, uh, die daar wel vroeger wat in waren, maar uh, bij mij was het wel zo. Mm -hmm. uh, ik ging niet met een meisje uit wanneer het niet, uh, ja, wanneer het niet een beetje klikte. Nee, nee je wilde wel echt serieus ervoor ja, gaan. Ja. Maar, het, moest, het moest altijd echt, echt in, in sympathie zijn en, en, en een beetje meer als het ging. En dan ja goed, en, uh, we gingen vaak in die tijd werd er gedanst ergens in een dancing waar je nog kon dansen. Uh, tegenwoordig kan dat bijna niet meer, dan kun je alleen nog maar schuiven, maar goed. Maar in ieder geval dan was het uh, in het begin bij mij in die tijd, uh, was het zo, uh, ja, verliefd. En, en uh, je had een hele leuke tijd met elkaar. Hm. En dan kwam vaak van de andere kant, kwam dan een uh, gegeven moment van, ja, uh, je, je, je moet uh, naar huis komen... en ik wil je mijn ouders voorstellen en zo en die, die dingen. En dan begon ik al een beetje uh, paniek te krijgen. Ja, dan werd het te uh, ja, serieus of dan, dan werd het, kwam het te dichtbij? Uh, heel voorzichtig dan, uh, ja, een beetje wat uh, voorzichtig en, en terugtrekken. En, en uh, ja, ik had altijd moeite... Een, een, een, zo, een vaste binding in te gaan. Maar ik mocht dan zo'n meisje heel erg graag. Maar uh, dat zat ertussen. Maar het dus lukte dan niet je, om, het, om er een punt het achter het te zetten? Dat lukte niet om er dan een punt achter te zetten? Dat was... Nou, het ging, het ging vaak wel, wel drie, vier weken voordat ik uiteindelijk... Uh, door aanduidingen, door heel voorzichtige uh, dingen, want ik wilde altijd, ik, ik wilde, want zij was eigenlijk niet schuld, ik was zelf schuld, want ik, ik, ik had, als niet zei, uh, <laughs> zij wilde dat dan meer uh, doorgaan, maar dat is met minstens drie, vier keer echt zo gebeurd op die manier. Ja, en, uh, en hoe, hoe ja, heb je dan uiteindelijk toch... heel erg moeilijk altijd. Ja, ja, ho wat, ja. hoe ging dat dan, zo'n zo slecht nieuws gesprek eigenlijk? Ja, ja, zoals ik al zei, in het begin uh, uh, ja, een beetje wat, wat rustiger gaan aandoen. Uh, uh, niet, niet per se meer iedere avond en dan, dan nog, nog een, uh, een uur aan de telefoon of wat dan ook. je nee, nam een beetje, ja, ook, afsta uh, een beetje afstand we, we, we, we eigenlijk. Dacht, en nou ja, uh, in ieder geval, ik probeerde het langzaam af te remmen... en, en uh, ja, wat meer, meer te leren had en zo. En, uh, een half, uh, ja, ik weet het ook niet. Het is, maar uh, als het dan uiteindelijk uit elkaar ging... dan, dan zei ik altijd even, ja, het, het, is, het is niet vanwege jou, het is vanwege mij. Ik, hmm. uh, Dat is ook zo'n klassieker ja. eigenlijk, hè? om te zeggen... het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Ja, maar maar het is, het is ook, het is mijn, naar mijn gevoel was het ook zo. Maar ik kreeg een groot huil aan jou ah, en toe. En, ja. en ik kan helemaal niet tegen als uh, uh, vooral vrouw. Dus... Vooral niet als ik er heel graag heb. Ja, maar wat, wat deed je dan in dat geval? Ik Echt heb, heb, heb een heel sterk gevoel voor die meisjes. Maar, ja. maar dit, dit is dit is een, een zaak dat. Ik heb er eigenlijk nog nooit zo met, met mensen zo over gesproken. Maar dat kwam nu in de zin ja. toen jullie dit gesprek begonnen aan de radio. Maar het is ook uh, lastig. Het is ook niet leuk. Kijk, ook, het is natuurlijk sowieso niet leuk als iemand tegen je zegt... ik wil niet met jou verder terwijl je zelf nog heel erg verliefd bent. Maar andersom, wanneer je het zelf niet meer zo ziet zitten... Ja. is het ook heel moeilijk om dan ja. te zeggen van... Joh, uh, ik ja, het werkt niet meer. Of dat, dat ja. is toch, uh, ook voor degene die, ja, die er zelf al klaar mee is, is dat ook heel ja. uh, lastig. Ja. En, en hoe zit het nu, uh, Frederik? Ben je nu gelukkig in de liefde? Of is er geen vrouw uh, in beeld? Ik het moment? was heel lang heel gelukkig in de liefde. Ik, uh, ik heb uh, gedurende de, de semestervakanties heb ik in Zwitserland heb ik uh, drie keer in, in de zomervakantie heb ik uh, een. een uh, in die zomervakantie als zwemleraar gewerkt. Terwijl ik uh, eigenlijk elektrotechniek studeerde. Uh, maar heel mooi. En ik ben hier blijven hangen. Uh, en ik heb een meisje uit Zurich leren kennen. En wij praten nu eigenlijk... Uh, uh, ja, uh, je praat met mij uit Zwitserland. Ik bel ik, ik bel van Zwitserland yeah. okay, want... en jullie uh, Ja, oké, want... dat is, ja... Uh, uh, uh, yeah. Ik, ik ben dus hier op de her maar uh, daarom zeg ik, uh, dat was, uh, mijn vrouw is voor twee jaar uh, terug is gestorven. Oh, ja, dat is heel zo. En uh, nou ja, ik heb ook maar één keer één keer ben ik getrouwd. Dat, uh, dan, dan ik, ja, toen wist ik, uh, ja toen had ik geen paniek. <laughs> en toen oh. uh, besloten we gewoon heel rustig samen. Uh, ja, uh, we maken er een feest van. En, uh, yeah. Uh, een, een feest voor ons uh, in een klein kringetje. En uh, nou ja, dat wilden uh, onze beide moeders niet, natuurlijk. Die, die stonden zich dat het heel anders voor. En uh, nou ja, toen is het ook wat anders geworden. Maar het was wel eigenlijk. Ja, maar, nu, alles, maar nu is uh, zij er niet meer. En, en hoe gaat het met jou uh, nu dan? Uh, want het is, het is al een paar jaar geleden, maar ik kan me voorstellen ja, dat het wel het is, heftig is nog elke dag. Veel zeggen dan, ja, na een jaar werd het al wel wat, wat minder. Maar het is. Uh, ik, ik zit nu in een groot huis en. en uh, uh, ja, het van een huis en uh, Ik moet een hoop doen, maar uh, ik kom tot, niet tot veel dingen. En, en ik, uh, ik ga dit verkopen hier. En, uh, dan moet ik nog uh, een, een belangrijke beslissing nemen. Of ik terug ga naar Holland of dat ik hier in Zwitserland blijf. Mm, en waar hangt het vanaf? Nou, het is... Uh, uh, ja, ik heb hier heb ik een, een kring van vrienden. Uh, uh, maar het is altijd moeilijk wanneer je, uh, zeg maar, uh, twee... Dat zijn alles echtparen geweest. Uh, mm -hmm. dat is, je kent het ook wel van voordat je getrouwd bent. Dan heb je zo een, een gemixt uh, stijl. Yeah. Uh, verschillende uh, uh, door elkaar. Je hebt feesten en wat dan ook. En dan daarna dan opeens gaan de uh, paren gaan eruit... En je, je krijgt uh, kinderen en dan. Dan krijg je toch een andere samenstelling heb een van zo'n vriendenkring. Mm -hmm. nee, en uh, nu ben ik, nou, nou als eigenlijk relatief vroeg alleenstaand, uh, ben ik in die situatie. Ik wil niet heel graag die anderen. die toch goede vrienden zijn en die me toch wel iedere keer uh, uitnodigen. Maar dan kom je daar en je bent alleen en je moet dan met twee ander, uh, ja, proberen een hele avond de conversatie te bestrijden. Mm. En, en dat is een hele andere situatie. Ja, dus dat, dat ja. is nog even um, een beetje, dat, daar moet je nog een beetje je draai in vinden, ja, wellicht? Dat, dat ook, ja. ja. Uh, dat is ook een, een, een moeilijk punt. Ja, dus ja. Het punt dat, uh, ik, ik ben toch uh, even kijken, ja, over 40 jaar samen uh, geweest met mijn vrouw, en uh, dat, is, dat is toch iets, dat gaat ga je niet in je calculeren. Nee. Nee, dat, en... is, dat is iets wat, wat zeker is. Nou, ik, ik wens ja, je daar heel veel sterkte mee. Ik kan wel bij. zeggen, uh, yeah. dat wij hebben het gehad en uh, dat kan ons niet, niemand meer nemen. Niet, want, uh, ik hoor vaak van mensen zeggen: van, Ja, maar uh, ik word nou al zo oud en dit en dat. Nou goed, ik ben nou niet zo oud. Ik word, uh, in mei word ik nu 67. Maar mm het -hmm. uh, is voor een heleboel jongeren is dit al oud. <laughs> maar uh, wanneer, wanneer men dan zegt: Van ja. Uh, ik word dan al zo oud tegen mij en, en, en dan is er iemand misschien 70 of wat dan ook. Ik zeg, je ja alles wat je uh, nu al 18 hebt, dat zijn dan nou 70 jaar. Ja. Je die, die 50 zijn of 40, die moeten maar eerst zien dat ze zover komen. Nou, dat is ook zo. Nee, je klinkt in ieder Toch geval waar? als een, een heel positief iemand, Frederik. Ik vond het mooi met je gesproken te hebben en ik wens okay. je heel veel sterkte en succes de ja. komende tijd. Dank je wel. Dank je hoor.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 Kwaai en Have the Man. Bijna twee uur is het. We gaan hier door met lust. Met zometeen een top vijf van de beste break-up verhalen van de grote sterren. Want of je nu een amzalige sterveling bent of ontzettend beroemd... je relatie kan altijd stuk lopen. Het wordt dus een beetje juicy zometeen. En ik praat ook nog met een heuse break-up coach. Die zijn er tegenwoordig om je te helpen bij liefdesverdriet... En ik praat hopelijk ook verder met jou, als het aan mij ligt. Voor jouw break-up verhalen, bel op 0800-1121, 0800-1121, dan kom je naar uitzending. Of stuur een smsje, dat kan ook. Tik dan eerst even lust in, dan een spatie, dan je bericht en stuur dat dan naar 9090. En telefoonnummer nog één keer, 0800-1121. Dat en meer na het nieuws met Kees Groot. Mm -hmm. um. En... <telling>